10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. De ministers van het tweede kabinet Rutte komen rond deze tijd bij elkaar. voor hun eerste ministerraad. Belangrijkste agendapunt is de inkomensafhankelijke zorgpremie. VVD en PVDA willen dit omstreden plan uit het regeerakkoord aanpassen. bevestigen bronnen binnen beide partijen aan de NOS.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 Ook wordt de vloot verkleind met 25 vliegtuigen... en moet het personeel salaris inleveren. Topman Lozano zegt dat Iberia per dag 1,7 miljoen euro verliest. Volgens hem komen de problemen niet door de Europese economische crisis... maar moet Iberia ook moderniseren om de concurrentie aan te kunnen. Vakbonden vreesden eerder dat het bedrijf wel 7000 banen zou schrappen.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 Sven Kokkelman. Het AWBZ-plan van het kabinet Rutte 2 is ook al slecht, vindt de Patiëntenfederatie. computer gaat medicijnen studeren. In de horeca komt de crisis soms als een donderklap bij Heldere Hemel... en dan blijft er maar, en blijft dan maar eens met beide benen op de grond staan. In einde klapte alles in elkaar en ik verloor meer dan 20% omzet in een tijd van drie maanden. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis, het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Plannen van de AWBZ van het kabinet Rutte 2 zijn broddelwerk, zegt de patiëntenfederatie NPCF. De patiëntenorganisatie maakt zich zorgen over de ouderenzorg, omdat hulpbehoevenden straks langs ontelbaar veel loketten en instanties moeten. Wilna Wind, goedemorgen. Goedemorgen. Van die patiëntenfederatie NPCF, waar reist u voor? Nou kijk, de doelstelling van het kabinet dat is een hele mooie. Laat ik daarmee uh, beginnen. Ze willen dat mensen, oudere mensen, langer thuis blijven wonen. Ja. Nou, Uit allerlei meldacties, ervaringen van ons... Blijkt dat, mensen, blijkt dat mensen dat zelf ook graag willen. Hè? Je ja. blijft het liefst in je eigen huis. Dus die doelstelling is hartstikke goed. Tot zover het goede nieuws. Tot zover het goede nieuws. Nou. Om mensen langer thuis te laten wonen. En dan heb je het over uh, kwetsbare ouderen. Nou, daar kunnen we ons wel uh, wat bij voorstellen. Hebben mensen natuurlijk wel ondersteuning in huis nodig? Ja. Uh, dat kan verpleging zijn. Thuiszorg. Dat kan. Ja, precies. De thuiszorg. Dat kan dagbesteding zijn. Hè, we weten allemaal dat eenzaamheid een groot uh, probleem is. Dus die faciliteiten moeten er wel zijn. Ja. Nou, en wat je nu ziet, is dat die doelstelling van het kabinet deugt. Ze uh, maken ook uh, geld vrij. Er zijn ook nog wel wat haken en ogen aan. Maar goed, voor meer wijkverpleegkundigen, dat is ook goed nieuws. Ja. Maar die wijkverpleegkundigen moeten het vervolgens wel kunnen organiseren... Die moet zorgen dat die mensen uh, goede verzorging krijgen. Um, dat ze niet alleen verpleegd worden... maar ook uh, zo af en toe de lakens uh, verschoond uh, worden. Ja. Dat mensen naar dagbesteding kunnen. En dat valt allemaal weg. Nou wordt die zorg ook opgeknipt, want een ja. deel komt bij de gemeente terecht. André ja. Ralfoet, de uh, voorman van de zorgverzekeraars... Ja. was gisteren te gast in deze uitzending. Um, en die zei ook dat hij zich daar zorgen over maakte. Ja. Omdat het een grote warboel wordt. Wie ja. wordt nou waarvoor verantwoordelijk? Ja. Uh, en hoe ga je dat organiseren? En hij vreesde voor een enorme bureaucratie en uh, dus voor een uitvoerings-uitvoeringselende, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, dat ben ik met hem eens. Maar er zit nog een veel grotere zorg bij. En dat is dat die loketten gewoon uh, leeg zijn. Als iemand ondersteuning thuis moet, uh, als iemand huishoudelijke hulp moet... als er dagbesteding nodig is, voor een groot deel vervalt dat uh, gewoon... Maar er komen toch extra wijkverpleegkundigen? Ja, er komen wel extra wijkverpleegkundigen. Maar die wijkverpleegkundigen zijn er juist om de zorg rond die oudere mensen te organiseren. Ja. Die moeten een beroep doen op anderen. Ja. Dat zit nu aan, in de AWBZ. Uh, en ja, voor een deel gaat het naar de gemeente. Maar die gemeenten kunnen natuurlijk zonder geld en zonder voldoende capaciteit dat helemaal niet regelen. Nee, want die gemeenten moeten ook bezuinigen. En de vraag Precies. is hoeveel geld er is om die extra wijkverpleegkundigen dan aan te nemen. Ja, nou dat is een van de problemen. Uh, de huishoudelijke hulp is een probleem. En kijk, dat mensen ook zelf meer moeten betalen... Uh, dat is iets wat we allemaal weten. Dat is onontkoombaar, daar kan ik ook niks aan doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je het wel moet kunnen regelen. Een mevrouw van 83... die de huishoudelijke hulp uh, straks niet meer heeft... ja die is vaak echt niet in staat om dat allemaal zelf even te organiseren... en te nee. betalen en ook nog dagbesteding te regelen. Ja. Dus die mensen komen in een hele ingewikkelde positie. Maar het klinkt als, als zoals ik u hoor praten, uh, op zichzelf een goed plan... Uh, alleen de puntjes moeten nog even op de i... Nou, nee, de doelstelling is oké, okay, maar de randvoorwaarden ontbreken eigenlijk volledig. Dus ja. dat is wel wat erger dan... Uh... Maar goed, dat kan het kabinet natuurlijk nog gaandeweg de rit uh, gaan regelen, toch? Nou, natuurlijk... Uh... Of is het hele systeem, de hele systeemgedachte verkeerd? Nou, kijk, de doelstelling is in orde. Hè? Laten we daarmee beginnen. We hebben uh, als heel veel partijen uit het zorgveld gezegd... Ja. Uh, van Gaat het nou via de zorgverzekeringswet... Uh, regelen en zorgt dat voor een aantal zaken gemeentes het ook kunnen. Ja. Daar is overeenstemming over in het veld. Dat advies heeft het kabinet uh, naast zich neergelegd, ja. in stukjes opgeknipt. Ja. Dus wat er naar mijn idee moet gebeuren, is laten we nou dat advies van het hele veld, van de aanbieders, van de dokters, van de patiënten, van de ouderen, weer oppakken. Mm -hmm. En zeggen, kabinet, laten we nou eens even hierover gaan praten. Want we willen allemaal dat mensen op goede manier langer thuis blijven wonen. Maar ja, dan moet je wel een aantal voorwaarden in orde hebben. Ja. Uh, nou, uh, ligt minister Schippers natuurlijk inmiddels... Uh, met, met een ander probleem overhoopt ja. met uh, de coalitiepartner, om het zo te zeggen. Zij wist niet van die afspraak van uh, de, de, de nivelleringsoperatie... binnen de zorgpremie. Wat vindt u daarvan eigenlijk? Vindt u het ook broddelwerk? Nou ja, ik vind het ongelooflijk hoe je uh, van zo'n mooie kans... voor een stabiel kabinet zo'n rotstad kan maken. Dat is gewoon doodzonde. Ja, had nou. nooit mogen gebeuren op deze manier. Hmm? Had niet moeten gebeuren op deze manier. Nou ja, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar goed, uh, uh, shit happened, zeg ik dan maar. Ja. En nu is het zaak om te kijken hoe kunnen we er met elkaar uitkomen. Ja. Plan van um, tafel? Nou ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen om een plan van tafel. Er moet een ander plan komen ja. met de partijen in de zorg. Denk ik dat we een veel beter plan hebben. Ja. En ik denk dat het heel wijs zou zijn als het kabinet van al die partijen... die het samen moeten gaan regelen dat ze daar gebruik van gaan maken. Dus ik zou zeggen, gauw aan tafel. Maar roept u dan de dames en heren in de treffenzaal en in de zalen daaromheen... en het torentje op om even niet te snel weer te gaan handelen... zoals dat in het verleden is gebeurd, maar met alle betrokkenen... en mensen die er echt verstand van hebben om de tafel ja, te gaan Ja, natuurlijk. Dit, het motto van dit kabinet is bruggen slaan. Ja. Er ligt een plan van het veld van alle dokters, aanbieders, om te zeggen... Van, laten we die richting opgaan. Laten we daarover met elkaar in gesprek gaan. En dan denk ik dat je op een gegeven moment inderdaad kan regelen... dat oudere mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat je die kostenbeheersing ook in de hand uh, gaat krijgen. Ja. Dus ik zou zeggen, maak het niet erger, maar laten we gaan praten. De telefoon staat aan. Bij u. Ja, nee, nee, ik bedoel, ja, <laughs> u, natuurlijk. daar ligt hij. <laughs> ik bedoel niet om als stoorzender ineens uit te Nee, maar ik bedoel, kan de minister voor u bellen? <laughs> ja. ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, zo zie je, zo kan er ook weer verwarring ontstaan. Goed, boodschap is duidelijk: veel naar wind. Hartelijk dank. Graag gedaan. Je ziet echt hardwerkende uh, ondernemers onder de armoedegrens werken. Eigenlijk wil je tot de dag daarvoor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 We weten nog totaal niet hoe we hier financieel uit gaan komen. Ja, ik weet nog wel goed dat we op een gegeven moment uh, 16 couverts hadden. En dat was iets hadden. Huh? waar blijven de mensen? Uh, waarom hebben daar er maar 16 vandaag? De horeca heeft last van de crisis. Faillissementen zijn aan de orde van de dag. Er wordt een grote afname van het aantal restaurants en cafés verwacht. Ja, we moeten door deze pijngrens heen. Het is maar één oplossing. We moeten een deel van de markt saneren om de resten weer lekker gezond te krijgen. Die ellende is niet alleen door een spaarzame... en steeds voorzichtiger wordende klant ontstaan. Maar ook omdat we nou eenmaal niet zoveel houden van onze horeca. Of de tijden nou slecht zijn of niet. Zodra het minder is, dan gaan we allemaal beknibbelen. Maar ik denk, beknibbel dan eens een keer op die derde of vierde vakantie. Of gewoon die hele dure auto de deur hebben. Dat is mijn harte wens. We moeten, we moeten de mensen die dat vak met hart- en ziel beoefenen niet in de steek laten. Maar hoe het ook is... De crisis scheidt de amateurs van de professionals. Ook de horeca is een sector, zoals vele anderen... die zichzelf reinigt en er sterker uitkomt dan ze erin getuimeld zijn. Horeca is een vechtmarkt... waar degene met het sterkste hart en de langste adem wint. Een voorbeeld daarvan is Henry Siebold... trotse eigenaar van het ooit zieltogende café Zomerzorg in Hillegom. Dan gooit u de deuren open, stapt u uw zaak in... en dan krijgt u van mij de gelegenheid... Om in een minuutje te vertellen waarom dit zo'n geweldige zaak is, meneer Sibot. Uh, ja, pff, het, het is een pracht café. Ik doe het bijna 40 jaar. Het, het zit als, gegoten als een jas. Uh, het is een prachtig vak. Iedere dag met, uh, met gasten omgaan. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar ja, je moet van mensen houden, anders hou je dit vak niet vol. En wat tafeltjes waar gegeten kan worden, waar de bordjes gereserveerd op staan. Die heeft u voor mij neergezet om de indruk te wekken dat het goed gaat. We zitten vanavond echt helemaal vol. Maar gelukkig, we hebben vier avonden in de week uh, hebben we eetcafé. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Het zit eigenlijk altijd vol. Dus daar zijn we ontzettend gelukkig mee. Maar gezegd staat u uh, in de keuken. Zullen we daar ja, eens even naartoe dat is lopen? Goed, we Gaan we even naar de keuken. Dit is eigenlijk uh, uw domeintje, Mijn domein, ja. En daar staat uh, op het moment uh, mijn vriend Peter, die, uh, omdat ik... Toevallig, vanavond met mijn eigen vrouw moet eten. Wil Peet me wel helpen in de keuken? Ja, er gebeurt heel weinig, want ik, ik, ik werk liever. Maar goed, ik eh, moet mijn vrouw ook een beetje te vriend houden. Zeker na de afgelopen jaren dat ze me heel weinig gezien hebben. Ja. Ik zal je vertellen, eh, 2007 was het beste jaar in ons hele bestaan. Ik doe het bijna 40 jaar. 2005 en 2006 waren ook goed, maar 2007 was geweldig. We gingen in 2008 uh, ruim 3,5 ton investeren en 1 juli 2008 kwam, uh, toen viel het kabinet, kwam plotseling het rookverbod. We hadden daarvoor een uh, stappenplan via Koninklijke Nederland, dat werkte op zich goed, maar van de een op de andere dag mocht er niet meer gerookt worden. En een ander regime op de speelautomaten. Dus in één ene klapte alles in elkaar. En ik verloor meer dan 20% omzet in tijd van drie maanden. Ja. En dat was, voor alle duidelijkheid, dat was toen nog in de tijd dat u eigenlijk alleen kroeg was, of niet? Ik was toen eigenlijk alleen kroeg. We hadden toen één avond in de week gehad, bij Morselavond, en meer niet. Dat was helemaal niet nodig, dus... Uh... Goed, toen brak de pleuris uit, ja, kan je wel zeggen. De pleuris uit, ja. Zegt dat, slapeloze nachten? Nou, niet echt slapeloze nachten. maar kinderen wel, die, die, die het helemaal niet meer zitten. Dus, jongens, de oude baas loopt er wat langer mee als vandaag. Want ja, wat ik al vertel, ik heb wel vijf, zes, zeven keer een crisis meegemaakt. Maar die waren allemaal met een jaar, anderhalf, twee jaar was het over. Maar ja, toen zijn we toch eens om de tafel gaan zitten. Ja, wat moeten we nou doen? Is, nou, We kunnen die ene morselavond uitbouwen naar een aantal avonden eetcafé. Ja, we hebben het gedurfd. We hebben het... En het is gelukt. Ik heb alleen nog even een FN oven moeten kopen van 35.000 euro. Maar goed, die doet het goed. Ik moet even een vraag tussendoor stellen. Nigel. Je vader zegt dat je een fatsoenlijk salaris krijgt. Ja, ik ken het de... Klopt dat? Ja, ja hoor, ja. En Op moeilijke maanden of moeilijke jaren dan zegt hij niet van uh, kan het even wat minder? Nee, gelukkig niet. <laughs> ik heb een koophuis die moet ook betaald worden. Goed, u heeft ook een vinger aan de pols bij de concurrentie natuurlijk. En u uh, hoort nog wel eens wat via aan Nederland bijvoorbeeld. Ja, zeker weten. En wat is dat voor beeld? Mensen die niet uh, met de tijd meegegaan zijn. Mensen die stil zijn blijven staan. Mensen die nog steeds denken van ik doe de deur open. Ze komen vanzelf wel binnen. Maar je moet de mensen vandaag aan de dag en zeker in deze tijd... met een hele goede prijs-kwaliteit verhouding en heel goed personeel... moet je ze binnen zien te houden. Je moet verder. En uh, eigenlijk, uh, ja, ik kan me nog herinneren dat een zwager van mij overleed. Die jongen was 29. Oh, <coughs> dan sta je achter de bar. Ja, je wordt gebeld, maar ja, je, je kan niet zeggen, nou ga ik naar huis. Dus je moet gewoon maar doorlopen en, en, en gezellig blijven. En uh, anders dan... Uh, dus ja, je moet het wel snappen. Nou goed, een tevreden man die vanavond even eindelijk eens een keer in, uh, dus met zijn eigen vrouw mag eten, vrouw mag eten ja, ja. maar wel met grote tevredenheid om zich heen nou, kijkt. Ja, ja. ja, ik heb een prachtbedrijf. Ik, uh, ik ben heel trots op ons team wat hier uh, staat te werken. En uh, ja, het is hard werken, maar het, het, het geeft ook een hoop energie. Die ondernemers in de horeca die gaan het verschil maken. Die kunnen tegen de uh, uh, berg op... Tegen de wind in kunnen ze een sprintje trekken op hun fietsje. Het zal heel hard knokken zijn. Maar ik denk dat 2012 aan het eind weer ruimte geeft voor licht aan de tunnel. Positieve boodschap toch nog aan het einde van deze serie. Crisishoreca. Dit was het laatste deel gemaakt de hele week door Marcel Dekker. En volgende week in dit theater. Ze zijn jong en wonen ver weg van de Randstad. Op dit moment hebben we 160 stuks melk en kalfkoeien. Op het platteland of in kleine steden... Hoe ziet hun toekomst eruit? Ik zou eigenlijk niet willen dat mijn kind hierop groeit. En wat spoken ze uit in hun vrije tijd? Kunnen je hier zaterdagavond ook allemaal met een flesje water zitten? Maar dat, dat is ook niet, daar heb je dan ook geen zin in. Je wil ook wel eens even een biertje drinken. Volgende week in Cairo, Goedemorgen Nederland. Ja. Jong in de provincie. Dat is volgende week vanaf maandag in dit programma. Vanaf uh, kwart over tien ongeveer is het tijdstip waarop we deze serie altijd uitzenden. vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom bij de Cairo via Nederland@kro.nl. Straks, een computer gaat medicijnen studeren, echt waar. Eerst nu het ochtendhumeur. hier is Siska Dresselhuis. Kobaltblauw is dit seizoen een geliefde modekleur. Tevens een kleur die kracht uitstraalt. Dus trokken drie vrouwelijke ministers, twee van de P van de A en één van de VVD... Deze week een felblauw pakje of jurk aan bij hun beëdiging door de koningin. Dat blauw goed is voor vrouwen aan de top... hebben zij geleerd van zakenvrouw Sylvia Toot... een van de rijkste vrouwen van Nederland. Sylvia wilde nooit in een andere outfit dan een blauwe gefotografeerd worden. Haar huisstijl en bedrijfsinterieur waren blauw... en bij ontvangsten en partijen schonk ze blauwe drankjes... die er vooral doodeng uitzagen. Maar... Die kleur heeft haar dus absoluut succes gebracht. Op haar beurt moet Sylvia dit statement hebben afgekeken... van de Engelse premier Margaret Thatcher... ooit een van de machtigste vrouwen ter wereld. Ook zij stond vaak in zo'n felblauw blauw pakje... op foto's te midden van mannelijke wereldleiders in saai grijs. Dat de koningin zelden of nooit in die kleur te zien is... betekent dat zij dat niet meer nodig heeft. Zelfs in het saaiste grijs of beige is zij al machtig genoeg. Bovendien heeft zij haar eigen modetroef, een hoed ter grootte van een wagenwiel... waardoor ze zelfs in de grootste mensenmenigte gemakkelijk te traceren is. Twee vrouwelijke ministers waren deze week niet in het blauw. Janine Hennis Plasgaard was in gedekt bruin, alvast een soort militair camouflagepak. En Melanie Schulz van Hagen in onschuldig roomwit... als excuus voor al het asfalt waarmee ze Nederland zo'n stuk lelijker maakt. Heel jammer trouwens dat geen van de dames een lange broek aan had. Die grootste verworvenheid van de emancipatie. Lief en meisjesachtig zagen ze eruit in die rokjes. Met daarbij ook nog eens strompelhoge hakken. Dat is natuurlijk geen kledij om de problemen van deze tijd flink te lijf te gaan. Meer om met de pink omhoog een kopje thee bij de majesteit te drinken. Kom op meiden, die ene rok op het bordes willen we wel door de vingers zien. Maar nu... In de lange broek met stoere lazen. Het land verwacht veel van jullie. Ik zal doorgeleiden naar het kabinet. De ochtendtumeur was dat van Siska Dresselhuis. En maandag het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Ja Hele korte rokjes. Ze is geestig en ze kan heel mooi zingen. Alicia Dixon was dat met The Boy Does Nothing. Het is zeven minuten voor half elf. Dames en heren, u luistert naar de Karo op Radio 1. Hij werd in het verleden al beroemd door zijn deelname aan een Amerikaans spelletjesprogramma. En binnenkort gaat hij in Ohio medicijnen studeren. Klinkt misschien niet zo bijzonder. Totdat ik u vertelde dat het hier gaat om een computer met de naam Watson. Wieland van Dijk, goedemorgen. Hoofdredacteur van de ict nieuwsite site Webwereld. Uh, wat maakt deze computer zo bijzonder? Nou ja, dat hij medicijnen gaat studeren, maar hoe kan dat eigenlijk? Nou, Watson uh, is, is vernoemd naar uh, de, uh, een van de oprichters van uh, IBM, het bedrijf dat hem heeft uh, ontwikkeld, uh, Thomas Watson. En uh, Watson is een uh, supercomputer die uh, vele malen krachtiger is dan de systemen die jij en ik op onze uh, bureaus hebben staan. Ja. En daardoor is uh, Watson in staat om uh, razendsnel enorme hoeveelheden informatie te analyseren. en daar uh, ook uh, conclusies uit te trekken. Ja, we kennen en, hem en, he, van, op... de, van Jeopardy, dat Amerikaanse, uh, die, die, die quiz-show in Amerika. En uh, dat deed hij geweldig goed, die computer. Ja, dat deed hij heel goed. Hij was uitgerust met uh, maar liefst 4 terabyte aan informatie, waaronder uh, de volledige inhoud van Wikipedia. En hij uh, versloeg twee van de uh, historische kampioenen uit de geschiedenis van dat uh, spel, met, uh, met uh, speelsgemak. Uh, en daar heeft hij een uh, miljoen dollar uh, aan prijzengeld uh, mee verdiend, dat uh, naar het goede doel is gegaan, uh, overigens. Ja, maar goed, een quiz winnen is nog iets anders dan medicijnen uh, gaan studeren. Dus hoe kan een computer in hemels naar medicijnen gaan studeren? Nou, waar Watson vooral heel goed in is, is het uh, heel snel analyseren van informatie die uh, slecht georganiseerd is. Uh, en en uh, dat is met heel veel medische informatie ook zo, omdat het, het, uh, ja, de, de hoeveelheid uh, kennis die de medische wetenschap uh, genereert is uh, echt enorm en heel moeilijk te behappen voor mensen. Ja. Dus daar wordt Watson nu in uh, Cleveland, Ohio uh, mee volgestopt met die informatie. En hij wordt dan uh, vervolgens overhoord door uh, studenten en docenten aan ja. de hand van uh, examenvragen. En dus... uh, zo moet hij dan uh, steeds beter worden in uh, zijn vak. Dus hij maakt van een rommeltje en overzichtelijke toestand. Ja, ja. En misschien dat, dat, dat ze men ja. bij het kabinet ook even moeten inhuren dan. <laughs> Ja, nou dat is, dat is wel interessant, uh, want de technologie die achter Watson zit... is natuurlijk uh, op allerlei terreinen toepasbaar. En IBM, het bedrijf dat erachter zit, uh, heeft bijvoorbeeld uh, eerder dit jaar... ook een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse Citibank... om, uh, om allerlei financiële informatie te analyseren... en zo betere beleggingen te kunnen uh, doen, bijvoorbeeld. Ja, Maar goed, als je medicijnen studeert, gaat het natuurlijk ook om... de tone of voice van een uh, patiënt, uh, ook om uh, hoe je iemand aankijkt... hoe iemand jou aankijkt. Uh, het gaat om het niet alleen... Uh, een technische diagnose, maar er speelt natuurlijk ook een heel psychologisch verhaal uh, op de achtergrond, vaak. Ja. Uh, hoe kan een computer daar gevoelig voor zijn? Nou, dat is heel erg de vraag of dat kan. Hè. IBM zegt ook uh, dat ze Watson uh, vooral niet zien als een vervanging uh, van een uh, arts, maar vooral als een, uh, als een hulpmiddel. Mm -hmm. eh, en uh, ja, wat je zegt, zegt uh, in, de, in de relatie tussen een arts en een patiënt zijn dingen als empathie en vertrouwen en onverbale communicatie natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Dat zijn dingen waar Watson uh, in ieder geval nu nog niet zo goed in is. Dus ik. Persoonlijk zou ik liever uh, een echte arts aan mijn bed hebben die Watson als assistent gebruikt dan, uh, dan alleen maar een computer. Nou ja, het is des te interessanter uh, als je weet dat er in Japan al robots worden ontwikkeld om uh, bijvoorbeeld in de thuiszorg uh, in te zetten. En dat er natuurlijk ook al steeds vaker met computers en robots wordt geopereerd. Dus als ja. we nou straks een zelfdenkende computer hebben die uh, verstand heeft van medicijnen, dan kan die misschien wel beter en stabieler opereren dan een chirurg. Of uh, vergis ik me daarin. Nou, dat, ja, dat, de, de, de, de fysieke handeling en de kennis uh, zal, zal uh, bij een computer uh, ongetwijfeld heel goed geregeld uh, zijn. Maar uh, ja, wat je, wat je zegt, uh, uh, echt heel intelligent... Er he, wordt het bijna een filosofische discussie, he. wat is intelligentie? Ja. Uh, je, je kan een computer leren om, uh, om uh, in het Chinees te converseren... maar dat wil nog niet zeggen dat die computer ook begrijpt waar hij het over praat. Net zoals, zoals een uh, papegaai die goedemorgen zegt, ook niet weet wat hij zegt. Ja. Maar dat is, de grote, uh, dat is het grote probleem bij die robots. namelijk Hoe je, geef je ze niet alleen intelligentie, maar ook empathie? En dat, daar zijn ze nog niet uit. Is nee. dat ook iets waar ze met die Watson aan werken? Om hem beter te maken en dus ook empathischer te maken, of niet? Nou, Watson is in de eerste instantie toch gericht op het, op het analyseren van heel veel data. Hè? Dus uh, IBM ziet hem vooral als een, als een hulpmiddel. Uh, ja, daar, daar gaat het dus uh, toch vooral om, om het, uh, ja, een, een superbrein in feite. Hè? Het, het, het, het overzien van een hoeveelheid informatie die voor een menselijk brein uh, niet, niet te behappen is. En daar dan snel iets, uh, iets zinnigs over te zeggen. Ja. Maar goed, dan, dan is het niet meer dan uh, bedoel, een, een arts die in, in een databank even wat opzoekt als hij het niet weet. Dat, dat kan die Watson dan meteen zeggen. Veel, ja. meer, veel meer is het dan niet. Je stopt, er, je stopt alle, uh, alle gegevens van een uh, medicijnenstudie in, in dat ding... en hij spuurt het er weer uit als je het nodig hebt. Ja, nou, wat, wat wel een verschil is, is natuurlijk dat, dat medisch-wetenschappelijke informatie... ook razendsnel uh, verouderd. Ja. En, en uh, voor artsen is het heel erg moeilijk... Hè, ondanks alle bijscholingscursussen die ze volgen... Om, uh, om voortdurend bij te blijven. Ja. Uh, voor een computer is dat natuurlijk heel gemakkelijk. Je hoeft alleen maar uh, het bestand te vervangen, bij wijze van spreken. He, dus uh, uh, ja, artsen blijven toch heel vaak... Uh, hangen in, in dingen die ze vroeger hebben geleerd en die misschien al wat achterhaald zijn en, en overzien vaak maar, uh, maar een heel beperkt deel van alle beschikbare kennis uh, ja, uh, Watson, uh, Watson uh, heeft die beperking niet en uh, uh, kan bovendien ook nog leren om allerlei andere factoren, hè, zoals uh, de, de, de ziektegeschiedenis van de, van de familie... Uh, erfelijke belasting, uh, dat soort uh, factoren te betrekken in zijn, uh, in zijn diagnose. Dus uh, de kwaliteit van de diagnose uh, is in potentie veel, uh, veel groter dan, uh, dan bij menselijke artsen. Goed, hoe lang doet hij erover ten slotte om uh, die medicijnenstudie af te ronden? Nee, dat, dat weet ik niet precies. Dat uh, hangt er vanaf of je een beetje oplet, uh, zou ik zeggen. <laughs> Goed. Wieland van Dijk, hoofdredacteur van de, de ICT-nieuwsite Webworld over Watson. De computer die Jeopardy won en nu uh, medicijnen gaat studeren. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Uh, meer informatie vindt u op Kairo.nl. En ergens in Nederland is Jeroen Wielaert. Jeroen, wie heb je vandaag bij je in de bus? Onder andere Marnix ten Kortenaar. En dan gaat het over strips op de ijskleding, om smallere ijzers. Want in Heerenveen, daar zijn we met de bus, Daar zal het drie dagen lang beslist geen stil te zijn rond het NK-afstanden. Bij Tialf, dus, kreunende oude schaatstempel. Het lijkt dat we uit de zorgen zijn wat betreft de... Echte Nederlandse emoties met dat EK-afstand NK-afstanden. Afkoeling misschien voor de crisis, Of niet? Eerst maar even het nieuws door Alt Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De twee verdachten van 34 die vastzaten voor een dubbele moord in 1997 in Amsterdam hebben bekend. De twee hebben de bejaarde Meri Run en Henk Opentij in november 1997 met messteken omgebracht. Politie kwam ze op het spoor na een tip die bij journalist Peter R. De Vries was binnengekomen. In Den Haag zijn de bewindslieden van het tweede kabinet Rutte begonnen aan hun eerste ministerraad. Bovenaan de agenda staat de zorgpremie. VVD en PVDA willen dit omstreden plan uit het regeerakkoord aanpassen. Zo hebben Haagse bronnen tegenover de NOS bevestigd. Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is opgepakt voor hulp aan een inbrekersbende. De vrouw van 29 zou adresgegevens van vermogende mensen aan de inbrekers hebben gegeven. Die bende gebruikt als kompas de namenlijst van de quote 500. De lijst met de rijkste Nederlanders. Bij zeker 50 mensen op die lijst is ingebroken. En de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia schrapt 4.500 banen. Bij Iberia werken in totaal zo'n 20.000 mensen. Ook wordt de vloot verkleind en moet het personeel van Iberia salaris gaan inleveren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Het is de enige echt nationale kwestie. Komende winter. De tijden. De komende dagen, de hele winter, gaat het in Heerenveen weer om de tijden. De absolute aanhef voor een nieuw seizoen voor de fans van onze nationale wintercultuur, het NK afstanden. En daar zijn we nog knus onder mekaar met louter Nederlandse kampioenen. Maar hoe gaat het tegen de internationale concurrentie in de aanloop naar de winterspelen van Sochi begin 2014? Nederland haalt steeds minder medailles op de spelen staat dat het om iconen gaat, om voorbeelden. Al is dat tot nu toe niet zo met immigrantenzonen en dochters. Innovatie, daar gaat het om in schaatsen. Slimmer zijn, slimmer en steun van de sponsors. Misschien ook een beetje doping, als ik Martin Hersman moet geloven. U kunt uh, erover meebellen, 0800 1121... 0800 21, lijn 1, apenstaatje ntr.nl is het mailadres. En hashtag lijn 1, daar kunnen u tweets naartoe. Wat moet, waar moet het heen met het Nederlandse schaatsen, is de vraag... Kleintje Pils uh, is alvast uh, begonnen. Uh, wij kijken naar het parkeerterrein bij uh, de rijen met herfstbomen achter Tiaf. Het is al een behoorlijke drukte terwijl het NK toch pas uh, halverwege de middag begint. Het uh, parkeerterrein begint zich langzaam met auto's te vullen. En uh, er staan mannen met oranje hesjes dat allemaal al keurig te begeleiden in de bus hebben wij Bert Boomsma, de ijsmeester Beert. van Tialf. Beert Boomsma, moet ik zeggen. Aard van der Wulp, die gaat mij uitleggen wat voor ingewikkelde manager die hier is in Tialf. En Marnix ten Kortenaar. Uh, om met jou te beginnen, Marnix, ik noemde het al de strips op de kleding. Maar dat is uh, volgens jou al uh, van vorige eeuw, hè? Ja, dat klopt. We hebben het over innovatie, maar dat, uh, dat, dat is al lang niet meer in de mode. Nee, dat, uh, dat verhaal dat, uh, begint inmiddels... een in, uh... ...een legende te worden, maar tenminste dat is heel lang geleden. Uh, maar goed, het, het blijft een mooi verhaal. Dus mensen blijven daar toch uh, misschien ergens wel van smullen. Ja, want dat, dat was dan ook weer zo'n stripje innovatie, hè? Een groot want gaat om de, het gaat om de details. Het ging om de details, absoluut, ja. En is het uh, niet uh, echt nuttig gebleken, dat stripje? Jawel, dat stripje is absoluut nuttig gebleken. Uh, als je de TU Delft uh, mag geloven, dan uh, zat daar een, uh, een windstop van circa 6 seconden per vijf kilometer op. En er uh, is toen uh, in 1998 gelijk goud meegewonnen door Gianni Romme, uh, Rintje Ritsma, zilver, uh, bron Veldkamp, brons. Dus dat begon toen wel gelijk goed. En, uh, maar ja, ja, iedereen aan de strips. Hè? Het is net als met doping. Als iedereen gebruikt, is de beste toch de beste, zeg ik altijd maar. Ja, maar ik vind dat er een verschil zit tussen doping en slim zijn. He, de, uh, ik vind toch dat je daar duidelijk onderscheid in moet maken. Moet er nou niet hele sport uh, op, een, uh, op een, uh, ja, ik zeggen, een negatieve hoop gooien? Niet generaliseren bedoel ik? Nee, absoluut niet. Doping is iets heel anders dan innovatie en slim zijn. He, als jij je schaatsen slijpt en je doet dat op een slimme manier... is dat iets heel anders dan dat jij pillen neemt die... Uh, die op, op een of andere regelgeving uh, genoemd zijn als zijnde verboden. Dat, uh, he, dat, dat, dan praat je wel over twee totaal verschillende, verschillende tegenpolen. Exact. Ik vind zelf ook dat doping altijd maar een onderdeel is van het uh, hele totaal. Toch, Aard van de Wulp? Nou, doping zou wat mij betreft inderdaad helemaal geen onderdeel moeten zijn... En uh, ik sluit me volledig bij Manis man is ten kort naar aan dat het, uh, het slim zijn. Het uh, proberen uh, dingen te vernieuwen, vernieuwen te zijn en daardoor een voorsprong. En, en, en, en meestal is die voorsprong allemaal tijdelijk. Dat geef je zelf terecht aan. Allemaal aan de strips. Ja, natuurlijk. Maar op het moment dat je de, event, eventjes de eerste bent en je hebt daar wat meer ervaring mee dan je concurrentie. Dan kun je, dan kun je daar wel even wat voordeel van hebben. En uh, ja... Dus ook die strips hebben dat zeker gehad, hè? want die strips die, die, die, in, die, in die goede vorm die waren er eigenlijk alleen voor de Nederlanders. Ja. En in zekere zin uh, wordt er nog steeds aan strips gedacht en met strips gewerkt. Je ziet ze alleen nu niet meer los op een pak geplakt worden, maar ze zijn eigenlijk geïntegreerd in de ontwikkeling van de schaatspakken. Ja. Peert Boomsma, je had vanochtend om 7 uur al Japanners hier op het ijs... Nou, zeven uur hebben wij de deur open gegooid. Uh, maar, maar dan moesten de uh, Japanners al uh, gaan trainen. Die, ja, want volgend weekend hebben we al de World Cup. En uh, de, de rest van de, ja, de internationale schaatsunie strijkt ook weer neer in, in Tiaf. Ja. En die willen ook uh, trainingfaciliteiten hebben. Ja. Dus ja. Dan moeten we even iets eerder uit ons bed uh, het ijs klaarmaken voor, uh, voor onze internationale uh, gasten. Zijn, en gebruik je ook verboden middelen voor het ijs? Alleen maar. <laughs> <Nee>. <laughs> wat, zit, wat, wat, wat, wat zit er tegenwoordig in het ijs, wat we niet mogen weten? Nou, wat erin zit is uh, eigenlijk helemaal niks. Allemaal chemicaliën toch? Uh, nee, juist niet. Water. Uh, is, het, het, is, het, is, het, is, is het nog steeds het, het, van is, water? Het is zuiver water, ja. Natuurlijk zijn we wel aan het zoeken naar, naar de, de, het ultieme ijs. Maar ja, goed. Uh, het gaat om dat de stabiliteit in het ijs goed is. En dat, uh, dat is nog steeds puur water. Ja, nou dat is mooi. Een hele geruststelling. Aan de telefoon inmiddels vanuit uh, het verre Singapore. Dit voor de culturele diversiteit. Jaap Stalenburg, hoofd PR TVM. Net jarig geweest Jaap. Gefeliciteerd. Dankjewel Jeroen. Jij zit daar natuurlijk in Singapore omdat er zoveel vrachtwagens uit Nederland naartoe rijden, hè? Ja, omdat, het, omdat er ook nog ondernemers in Nederland zijn uh, die uh, erg slim zijn, die goed innoveren... en die op die manier uh, met goed zaken doen, maar ook in Singapore heel veel geld verdienen. Het is niet overal slecht uh, wat dat betreft, uh, johan. Nee. Jullie, Jij kent hier uh, de mensen uiteraard, Beert Boomsma, Aard van de Veld, Mijnix, de Kortemaar. Ja, Jij hebt het onderdeel sponsoring uh, van namens TVM uh, in je portefeuille. Die uh, ja. zijn natuurlijk altijd wel uh, in die innovatie bezig geweest. Uh, de snufjes, het nou, nieuwste van het nieuwste? Uh, sponsoring, is, sponsoring is net zo goed als de strips en het ijs uh, van... Uh, van de IJsmeester is dus behoort bij sponsoring ook innovatie. Dat is altijd zorgen dat je op een hele slimme manier goed in beeld komt. Nou, wij hebben daar uh, die sponsoring bij TVN al bijna 30 jaar... altijd op een hele slimme manier in De Tour de France waren we 30 jaar geleden de eerste sponsor... Die aan relatiemarketing marketing deed en wat gasten de tour rijdt, wat inmiddels een miljoenenbusiness is. En bij het schaatsen ja, zijn we bijvoorbeeld heel innovatief in het maken van, van filmpjes eromheen, het leven van goede foto's. Om zeg maar duidelijk zichtbaar te maken waar de tvn voor staat. En dan gaan jullie ermee kappen, inclusief Toppers Finn na Sochi. Ja, maar goed, op een gegeven moment. Kijk, sponsoring heeft, heeft ook een staan. Kijk, 14 jaar schaatssponsoring zijn, dat is heel veel. Ik denk dat VVM een van de, van de sponsoren in Nederland is die al het langst meeloopt in het sponsoren van sport. En dan is 14 jaar is een hele mooie tijd. We hebben ook 14 jaar in wielrennen gezeten. Ja, dat is dan een moment dat je dat je weer andere wegen gaat zoeken om zichtbaar te zijn. Alles kan zo, ik was niet het bedrijf niet... in Nederland adviseren om het over te nemen. Want het is een fantastische sport gewoon uh, de TVM in de aanbinding doen. Uh, Arjan Bos junior, de, de zoon van de oude meneer Bos, die de baas was van TVM, heeft toch, uh, toch weer klaargestaan om opnieuw met een profploeg in het wielrennen te stappen. Maar is daar uh, toch terughoudend over geworden vanwege doping? Jaap Stalenbeur? Nou ja, kijk, uh, ik ben er maar heel op open in. Wij hebben bij TVM best uh, gestudeerd op de mogelijkheid om, zeg maar binnen een binnen anderhalf, twee jaar terug te komen in het wielrennen. Nou, dat hebben we maar even gestopt, want ja, ik denk dat op dit moment voor heel veel voor sponsoren, zeker banken en verzekeraars, er geen moment is om met wielrenning te gaan. Want een verzekeraar handelt in vertrouwen. En ja, dan lijkt mij wat dat betreft het nu niet verstandig om met wielrening te gaan. Ik denk dat, dat de wielersport eerst zich nu moet realiseren dat er echt iets moet gebeuren. Dat die leugenaars het peloton uit moet allemaal. Zeker als het achter het stuur van een ploegleiderswagen zit. En als die sport zich dan zelf uh, gecleaned heeft, dan zou er misschien een moment kunnen ontstaan. Maar ik denk dat grote sponsoren nu gewoon weg gaan blijven bij de wielrennen de komende jaren als er iets gebeurt. En ze kunnen naar het schaatsen, maar moeten ze, gelet ook op de opmerking van uh, Martin Hersman... ook niet even uh, oplettend zijn over doping op uh, uh, de baan, onder, onder het dak van Tijalf bijvoorbeeld? Nou ja, ik, ja ik, vind het, ik vond het een makkelijke opmerking. Kijk, het is heel simpel. Doping heeft ook te maken met, met hoeveel geld er in de sport omgaat. Dat denk ik dat dat wat bij schaatsen op dit moment een totaal gerelevante factor is. Er zijn in schaatsen ook, behalve op een enkele gek, na, zijn er ook nauwelijks uh, dopingaffaires geweest. Dus wat dat betreft, kijk, ik steek voor niemand mijn hand in het vuur, maar ik durf wel te zeggen dat... Uh, dat zeg ik ook met een jaar of 30 dertig ervaring in topsport: dat schaatsen geen sport is waar doping gemeengoed is. Ik geloof, niet dat Johan Olaf, ik, en, ik geloof niet dat Johan Olaf Kos gek was toen hij die 10 kilometer won in op de Olympische Spelen. Hij was zeker niet gek. En ik denk ook, maar maar nee, hij had, had, had wel contacten met meneer Konkoni. Ja, dat zal best, maar dat is nog geen bewijs, Jeroen. Wij komen allemaal uit de nieuwe Dat is geen bewijs dat je doping gebruikt hebt. Kijk, diezelfde kost die beschuldigen we overigens onlangs wel een hele bekende cross-country skier, Tom Daly, van, van dopinggebruik. En dat is natuurlijk niet handig, maar er zijn uh, echt, echt bewijzen, want daar hebben we het over. Bewijzen dat er ooit in de schaatsport uh, georganiseerd dopinggebruik is geweest, is absoluut noodspraak van geweest. Terug wat dat dan? Wat betreft schaatsen is een hele innovatieve sport, maar niet het dopinggebied. Precies, dan gaan we even naar de kern van het onderwerp. Uh, innovatie is het toverwoord ook voor de komende tijd, of het nou wel of niet met TVM is. Nou, innovatie is zeker het overwoord. Ik denk, als je innovatie gaat, ga je ook over de sponsorsituatie naar Sochi. Nou, TVM als grootste sponsor in het schaatsen stopt ermee. Nou, dat betekent dat de KNSB bijvoorbeeld eens even moet kijken... of het bijvoorbeeld, dat idee dat, dat hebben wij vorige week in de media geopperd... of het bijvoorbeeld interessant is om een partij als Rabobank in het, in het schaatsen te betrekken. Misschien alles niet in combinatie met KPN of alleen... en dan sponsor van de bond in combinatie met een soort van kernploeg zoals dat vroeger was... Waarbij je alle toppers onder één paraplu verzamelt en echt een topteam neerzet. Ik denk dat dat commercieel hartstikke interessant is als je Stefan Groothuis, Schengen Kramer, Irene Wust, Jan Blokhuis, al die toppers in één team zou hebben. Ik denk dat je dan als sponsor een, een waanzinnig rendement haalt. Die sponsor die zal, moet dan de basis leggen waar innovatie echt in de sport uh, ook een belangrijke investering is, toch? De sponsor nou, zal daar ook op... moet nee, maar... moet mee moeten betalen. Nou, dat gaat gelijk op. Wij hebben het TVM schaatsvloeg. Gerard Kemkes is een coach die ook altijd veel waarde hecht aan innovatie. Dus wat dat betreft kijk je als sponsor mee en is er altijd budget om, om weer nieuwe dingen uit te proberen. Dan moet je als sponsor ook helemaal niet moeilijk over doen. Want ja, net zoals in het zakenleven innovatie belangrijk is. Ik zit hier nu met een, aanval, met een hele goede ondernemer die heel goed zaken doet in Singapore. Geldt dat geldt dat ook in topsport. Stilstand is achteruitgang. En ja, en als je, je topsporter in stilstaand water terechtkomt, dan kun je beter stoppen. Want innovatie is net zo belangrijk als hard rijden. Jaap, dankjewel. Misschien kun je even blijven hangen. We praten, we praten verder niet over het topschaatsen in Singapore, maar wel over schaatsen hier in Tialf. Aart van de Wulp, jij bent innovatief sportlab manager in Tialf. Wat doe je dan allemaal? Ja, ik ben uh, InnoSportlab-manager Tialf. Dat betekent dat er uh, een aantal InnoSportlabs in Nederland... Uh, die vallen eigenlijk onder de, onder de, onder de vleugel van InnoSportNL. Dat is een, een, een stichting die is opgericht om uh, sportinnovaties te realiseren. Dus dat is wat wij eigenlijk hier ook doen, maar dan speciaal gericht op schaatsen. En dat betekent in dit geval... Olympische disciplines, lange baanschaatsen en shorttrack. Heb je dan overleg met deze heren, met Marnix de Kortenaar en met uh, Beert Boomsma? Nou, ik heb met allebei wel te maken gehad met innovatieve projecten. Met Marnix hebben we wel eens wat gedaan in de aanloop naar uh, Vancouver. En met Beert heb ik uh, regelmatig contact over uh, uh, uh, dingen die we nu zelf uh, uh, samen met TIAF willen ontwikkelen. En dan denken we inderdaad aan wat hij net al af aangaf. Iets, uh, wat, wat zouden we met ijs kunnen doen? En dan moet je in dit geval vooral denken aan energiebesparing. En wat, wat levert dat dan op voor het ijs? Nou, het levert voor het ijs misschien niks op. maar We hopen dat het misschien voor het ijs ook wat oplevert. Daar kijken we ook naar. We, gaan ook, we kijken ook wat, wat de gebruikers van het ijs, in, in, dit, zin, in dit geval de topsporters, daarmee uh, zouden kunnen winnen. Maar in eerste instantie is dit is een project wat we met Tiaf doen, uh, is vooral gericht op, uh, op uh, kostenbesparing. En dat is natuurlijk voor alle kanten in de breedte van het schaatsen ook heel goed. Bert Booms, legt dat eens uit in detail hoe dat, dan, hoe dat moet, zou moeten met die energiebesparing. Nou, dat, is, dat is niet zo moeilijk. Uh, de energie uh, kost de reizen de pan uit. En dat is niet alleen voor TIALF, maar voor uh, alle ijsbanen in, uh, in Nederland. Um, waar wij mee bezig zijn, is samen met de uh, met, uh, met InnoLab, om te kijken uh, naar een... Uh, er draait ergens een pilot met energieijs. En dat wordt compleet gemonitord. Um, dus dat is hoofdzakelijk voor recreatiebanen. En dan gaan we ook nog kijken of we dat in de topsport kunnen gebruiken. Maar um, die leeft niet alleen van topschot, maar dus ook van recreatie. Dus het komt ons dan ook weer te goede. Het gaat erom wat je erin stopt, hoeveel je er aan besteedt, aan energie, om dat ijs op pijl te houden. Nou ja, goed, uh, het overleven van de ijsbaan in Nederland. Uh, het is straks niet meer uh, haalbaar om een uh, ijsplaat erin te leggen. Uh, wij zijn qua kosten uh, ruim 1 miljoen euro kwijt aan energie. En als je daar, als zou je daar 10% op, uh, op kunnen bezuinigen, dan is het toch weer een ton. En dat zijn grote bedragen. Je, je gaat, ja precies, maar je moet eigenlijk naar een soort van duurzaam ijs. Ja, we moeten naar duurzaam ijs. En dat, is, dat heb je alleen maar puur over ijs. Maar het gaat ook over de bouw van de hallen die uh, op het ogenblik uh, her en der in Nederland gebouwd zijn. Ja, dat... De dat, visie die ze daarachter hebben, ja, dat klopt gewoon niet meer met, met vandaag de dag. En dus... Uh, je moet, uh, het is ijs, het is de, de installatie, het is de, het gebouwen, het is de klimaat. Het is uh, heel breed. Vandaar ja. dat het ook nodig is dat er op deze locatie, bij deze parkeerplaats, een nieuw t komt? Onder andere. Onder andere ook, ja. Wordt het ijs dan, duurzaam of niet, beter? Nou, beter wil niet zeggen, maar misschien dat we het uh, goedkoper kunnen maken. Uh, IJs van Tialf is van een redelijk hoge kwaliteit. Hè? Dus, uh, er wordt uh, redelijk hard gereden hier altijd in de Tialf. Maar dat is het probleem niet. Uh, het probleem is dat de energiekosten hoog zijn. Uh, en dat er meer faciliteiten moeten komen voor de topspot. En voor de totale breedtespot. Voor, uh, voor de ijsbaan in Nederland. Uh, voor, de schaats, voor de schaatspot in Nederland. En uh, daar schot het nog wel eens aan. En daarom is het ook heel belangrijk dat Tialf uh, gaat uitbreiden. En uh, groot gaat worden in de totale uh, breedte van de schaatspot. Vanmiddag weer heel veel publiek. En dan krijg je ook te maken, heb ik nog weer eens gelezen... Euh, met de energie van het publiek, hè? Ja, klopt. Dat beseffen een heleboel mensen niet. Nou, ja, je... Dan moet je dus ook rekening mee houden als je, met, als je het ijs bewaakt. Nou ja, dat is nou de doping, hè? Dat is, de doping, dat is de doping voor de, voor de sporters. Hè? Dus die krijgen energie van, de, van, de, van het publiek. En daardoor gaan ze aan de rij. Dat, dat, dat is gewoon die twaalfde man die voor die extra stimulans zorgt. Ik bedoel maar. Maar ze zorgen ook voor de opwarming van niet van het klimaat, maar van het ijs? Nou, kijk, we, dit weekend zitten we tussen de vijf en, en de zesduizend. Uh, we moeten alleen de massa hebben dat, dat de mensen droog binnenkomen. Uh, als ze nat binnenkomen, dan... Uh, de, het, dan drogen ze in de hal en het vocht wat dan vrijkomt, dat wil dan naar het ijs toe en uh, ja, dat is niet altijd positief. Nee. En het is altijd aangenaam warm in Tiaf, anders dan andere ijshallen in de rest van het land. Nou. Is de opmerking, misschien soms zelfs de klacht, die andere hallen lijken wel buitenhallen. Ja, dat zijn wij soms ook. Toch wel? Ja, ja tuurlijk. Uh, ik kan de hal wel op uh, 22 graden gaan houden. Maar aan de ene kant sta ik enorm veel vermogen aan verwarmingen erin te pompen. En aan de andere kant ben ik aan het koelen. Dus dat is... Uh... Letterlijk dwijlen met de kraan open. Yeah. <laughs> Mooie technische informatie. Je kunt meepraten over wat u denkt van Nederlandse schaatsen. Of ze uh, vreselijk, vreselijk moeten innoveren om de buitenlandse concurrentie voor te blijven. 0800 1121. Tweeten naar hashtag lijn1 of lijn1 apenstaatntr.nl. Maar niks ten korte naar. Jij hebt ook iets religieus in je. Sports witnesses. Ja, iets geestelijks. Iets religieus dat roept hele negatieve kranten, klanken op. Allee, religieus is overigens een ouderwetse term. Dat vind als ik systeeps. wel, ja. ja. Mensen krijgen buikpijn als je het woord religie tegenwoordig laat vallen. Dus... Ik niet, eh, maar ik zou zeggen dat we hier toch wel met iets religieus te maken hebben. Althans de beleving. Het is, ja, ik eh, zie het, de analogie aan alle kanten is, lopen al, vandaag. Het is altijd toch wel weer een soort bedevaart. Uh, ja, we ze, gaan kussen naar de... het, ze kussen het ijs nog net niet. We gaan met z'n allen naar de afgodtie half. <laughs> Ja. En dan gaan we in de tempel, je noemt het zelfs Schaatstempel. Gaan we mensen vereren. En dan lopen ze niet over het water, maar dan schaatsen ze erop, omdat het hard is geworden. En nou, dan heeft het levende water plaatsgemaakt voor water. En dat water is plaatsgemaakt voor ijs. Ja. Dus we zijn vanuit het warme levende water gedaald in de tempel, in de Schaatstempel van afgod Tialf naar. Het ijskoude ijs. En dan ontstaat er een soort begeestering waar geen doping voor nodig is. Um, de ja, mensen nou, worden de, helemaal u, high, u, weet je wel. U heeft wel. het over religie. Ik loop veel inderdaad in de geestelijke wereld. En daar zie je dat het onderwerp doop ook nog altijd speelt. Uh, dus de analogie tussen het kerkelijke geestelijke wereldje en het wereldje... Zij delen de wijn. Van, de ...van het schaatsen uh, is, is één op één. Uh, maar goed... Uh, ja, ik was hier inderdaad volgens mij om over innovatie te praten. <laughs> ja, uh, maar daar hoort de begeestering bij. Uh, Oké, okay, dus wat is de vraag? Hoeveel geest zit er in innovatie wat jou betreft? Nou, ik denk de innovaties die ik heb mogen doen... daar ben ik uh, de Heilige Geest zeer dankbaar voor. Dus daar kan ik een heel direct getuigenis van afleggen. En het houdt niet op, hè? Het houdt niet op. Wat is je, de, je nieuwste project waar je dus heimelijk of openlijk... erg trots op bent... De strip nou, zijn al bezig lang met, voorbij. Nou, er wordt hier ijsmaker genoemd. We zijn bezig ja. met het ijsmaken in de woestijn. Dat is een prachtige uh, nieuwe manier om uh, ijs te maken. Um, ik ben bezig geweest ooit met een prachtige uh, innovatie in het uh, maken van dunne ijzers. Hè. Dat is een heel triviaal iets, maar het, ik ben een boekje over aan het schrijven. Het tweesnijdend zwaard of het tweesnijdend mes. Ijzers die uh, ongeveer half zo dun werden, of worden? Um, nou, half, niet helemaal, maar ze werden iets dunner. Ja. En toen werd er hard mee geschaatst. En uh, daar is inderdaad gouden medailles mee gewonnen. De apostel van de smalle ijzer, Marnix de Nou, Kortenau. wacht even, u had het over de twaalfde man. Uh, ik, toen dacht ik aan de twaalfde imam, Maar uh, ja, als u het over nou, de twaalfde imans, man heeft... Dat, zijn over ja. het algemeen wel mensen... die graag eens even willen schaatsen in de woestijn, denk ik. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Lijkt me hartstikke leuk. Ik zou zeggen, laten we ervoor gaan met z'n allen. Dus de ISU, die als ze nu wel of niet in Singapore zitten of zo, die kunnen ook WK's en, en, en, en uh, EK's, niet EK's, maar WK's gaan doen daar ergens in Qatar. Want ja, ik vraag me af, wat is daar dan de bedoeling van? Waar ik me realiseer dat er ook hele ski -complexen daar in die woestijn zijn verrezen. Ja, en die kosten klauwen met geld en energie. En die olie is er wel natuurlijk, maar um, ja, het zou. Als we voor innovatie gaan, gaat het dus niet alleen over... hoe maken we IJsbaan 10,5 energiezuiniger of goedkoper. Maar BV Nederland zou als waterland, als IJsland... Uh, een, een voordeel kunnen trekken uit het gegeven... dat je specialist bent met ijsmaken. Die wens ligt er in de hele wereld. Dus het is ook een prachtig exportproduct. Je ziet dat een, een man Albertus Butter uh, betrokken is... bij het bouwen van een ijsbaan in, uh, in Rusland... Uh, laten wij vooral de BV Nederland op de kaart zetten. Door onze schaatspassie, onze ijspassie. Weliswaar, naar mijn mening, geleid door de geest. Maar uh, op de, goed op de kaart te krijgen in de wereld. De heer Alleman die hangt aan de telefoon. En die vraagt zich af waarom er geld zou moeten naar een marginale sport. Nou, dat is ook een beetje vloek in de kerk hoor, meneer Alleman, vind ik. Maar zeg het nou, maar. Ik... Nou, ik, ik, ik vloek graag, en ook in de kerk hoor, wat dat betreft, nou, Houd dat, even uh... netjes. Even gewoon bij uw opvatting blijven graag. Allemaal stoer doenerij ook hier hoor. <laughs> nee, nee. Nee, maar uh, uh, mijn vraag was uh, uh, ja, waarom er zoveel geld ingepompt wordt in een, naar mijn inziens marginale sport. Uh, een sport die bedre uh, zeg maar, uh, bedreven wordt op hoog uh, niveau door drie, vier landen, en dan met name ook in Europa. En waarom er zo ontzettend veel aandacht en geld uh, in de toekomst uh, besteed gaat worden. aan nieuwe ijspaleizen en, en, en dergelijke. En waarom er topsalarissen worden ge uh, uh, uh, gegeven aan uh, drie, vier uh, uh, toppers. Ik bedoel, we hebben het over de, de, ba de basis. Sorry. Uh, nou ja, Wake up call, ook voor Nederlandse schaatsen. Ja, dat snap ik, maar we zit, u hoort ook hier de mensen juist praten over duurzaam ijs. Over dat voordeliger maken. En ja, ik, uh, weet niet, ik weet niet of u de markt van de airconditionings kent wereldwijd. Of de, de markt van het ijs maken gaat om tientallen miljarden. Dus daar zit een hele goede business case op. Nou, het is goed om dat een keer te zeggen, want dat realiseren de meeste mensen zich niet. Maar meneer Alleman, uh, los van ja. uh, de, de discussie die je kunt hebben over de uh, hoogte van uh, topsporters salarissen, of daar ook niet wat in geniveleerd moet worden, is het toch wel zo dat het hier gaat over nationaal erfgoed? Ja. Dat schaatsen. Ja, meneer, nationaal erfgoed, maar dan kunnen we het ook over molens hebben en, en, en, en, en weet ik wel, grachtenpandjes. Uh, uh, allemaal leuk en aardig, maar gewoon... Wat heeft gewoon de burger in deze tijd van crisis en uh, uh, hopelijk nivellering, wat, wat hebben we eraan gewoon? Heel veel plezier zou ik zeggen, maar dank voor uw opmerking. Um, Aard van der Wulp, we zijn uh, in de laatste twee minuten al aangekomen. De innovatie gaat voor jou natuurlijk prioritair. Hier gebeuren in Thialf, klopt, Ook bij de aanleg van een nieuwe baan, een nieuwe hal? Ja, we zijn, we zijn als, we, als we gaan kijken naar de, als er een nieuw stadion komt, en we hopen dan dat er een variant gekozen wordt tussen twee banen, één echt helemaal dedicated tot de topsport, zijn we echt aangesloten om. We hebben een programma van eisen geschreven op innovatief gebied. He, samen met de KNSB hebben we daar naar gekeken en we hebben toch een aantal dingen neergelegd. Want als we iets willen, en we willen. Tialf wil graag in de toekomst het trainings- en testcentrum zijn op schaatsgebied in, in de, echt in de wereld, nou, dan moet je dus heel goed nagaan. Denken van wat bied je al je mogelijke uh, klanten dan? En daar hoort zeker ook uh, allerlei mogelijke innovatieapparatuur mee te testen, dat hoort er allemaal bij. Maar jij denkt daarbij toch ook aan een voorbeeld neerleggen voor de hele wereld? Zeker. TIAF moet een innovatieve grote schouwtoneel worden. Ja, zou het kost, voorbeeld moeten zijn. En wat kost dat? Nou, nee, je praat over, ik weet niet, het, het stadion heb je, heb je staat natuurlijk los van, uh, van, de, van de bedragen die over het stadion genoemd worden. Maar ik heb geen, echt nog geen in, inzicht in wat het precies zou ko kosten. Maar je moet wel aan tonnen denken om een goede in, investering te maken, goede infrastructuur neer te leggen op innovatiegebied. De wil is er, de geest is er. Straks gaan we gewoon kijken naar schaatsen. Nou, ik dank jullie voor dit inkijkje in de innovatie. Ja, Beerboomsma, Boomsma, Aard van de Vulp en Martin Kortenaar. Yes. Ook voor de begeestering. <laughs> Dit was lijn 1 vanuit Heerenveen. Waar het straks allemaal weer losgaat. Wie vindt er, jongens? Ja? ja? Het zevenjarige dochtertje...